Het NOS Nieuws van 9 uur. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Ook douaniers krijgen het advies om geen uniform te dragen in het openbaar vervoer, schrijft de Telegraaf. Afgelopen week gaf het ministerie van Defensie militairen al hetzelfde advies. Er waren bij Defensie dreigementen binnengekomen... nadat een Nederlandse jihadstrijder vanuit Syrië had opgeroepen tot een terreurdaad tegen de Nederlandse overheid. Het is niet duidelijk of er nu ook specifieke dreigementen zijn geuit tegen douanemedewerkers. Ondanks het uniformadvies zei minister Opstelten gisteren dat niemand anders hoeft te leven dan normaal. De Verenigde Staten hebben afgelopen nacht nieuwe aanvallen uitgevoerd op strijders van de IS in Syrië, heeft een functionaris van het ministerie van Defensie tegen het Franse persbureau AFP gezegd. Details over doelwitten en eventuele hulp van andere landen zijn niet bekendgemaakt. Het is de vijfde achtereenvolgende nacht van Amerikaanse aanvallen in Syrië. In Amsterdam is op een groot feest een man doodgeschoten. De dader is nog onbekend. Het feest was in een evenementenhal in het Amsterdamse havengebied... waar 2000 mensen waren. De politie kan nog niet zeggen of het om een gerichte aanslag gaat... en of er meerdere schoten zijn gelost. Er raakte niemand anders gewond. De politie onderzoekt nog camerabeelden. De prijzen voor appels en peren zijn met de helft gedaald. De halvering van de prijs heeft indirect te maken met de boycott van Rusland omdat Poolse telers hun fruit daar niet meer kwijt kunnen, komt dit goedkopere fruit op de Europese markt terecht. Volgens het Groentenfruithuis is voor een onbekend aantal telers faillissement aangevraagd. De Libanese premier Salam heeft in een emotionele oproep de wereldleiders om hulp gevraagd. Salam zei tegen de VN dat zijn land afstevend op een nationale ramp. Nu meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen het land overspoelen. Ook heeft Libanon last van IS.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Toebak levert. We hebben hier een grote pijn op hier. Tijd voor zuinigheid. ons hits. Op de ZFM. Apollo, Apollo 440. Echt lang geleden, weet je wel. Met een nog ouder plaatje daarin van Van Helen. in Talking About Love. Ik probeer nog even het origineel te vinden even op YouTube, maar dat is toch even een gezoek. Dus laat maar even achterwege. Maar goed, het gitaal loopt je Dat is van YouTube. Nee, Van Helen meer dan gitaarbeentjes. maar goed. Uh, en dat is dan versneld en daar is overheen gerapt door Apollo voor talking about dub. Het Is de zaterdagmorgen is 27 september. Ik zeg dat even met, met, met, met nadruk 27 september. Ach, goed. Wat is er allemaal gebeurd op 27 september? De jaren heen. Nou, nou, We nou. kijken elkaar allemaal aan, maar ik heb uh, de, hier een bericht dat in 1854 had je het stoomschip Arctic en dat song. Toen, met 300 mensen aan boord. En dit was de eerste grote ramp op de Atlantische Oceaan. En dan krijg je gelijk natuurlijk een flashback. Oh ja, je had natuurlijk ook nog de Titanic. Maar dat was, dat was in 1912. Ja. Maar daar had je dus wel 1522 opvarenden ja, dus het is ja. echt uh, ongelooflijk. Dat is, uh, ja, dat is een, ja, een heel ander verhaal. Maar stoomschip dus zinkt met 300 mensen aan boord... die dan uiteindelijk uh, ja. al moeten... Maar dat ze pauvreken. toen wel een stoomschip hadden. Dat is ja, toch 1854? Ja, klopt. Ja. Nou, als we het toch over stoomschip hebben. Namelijk de eerste passagierstrein, The Rocket... Uh, bestuurd door George uh, Stephenson. Uitvinder van de stoomtrein. Die, uh, die reed. En uh, dat was in 1825. Uh, en er was één wagon achter de trein. En het ziet er heel knullig uit. Maar wel leuk. Ja. Ja. 4 mijl per uur eet hij. Zo? Ja, ja. wild. Als je een, ja, een beetje rent uh, hard loopt, dan heb je het ook. Maar je komt natuurlijk dingen vervoeren ermee. Ja, dat is al waar. Ja. Ja, en in uh, Amerika, is ook wel in 1908 in Detroit, ja? rijdt de eerste t Ford van de. Uh, wacht, wacht even hoor? Doet je het nou nog niet? Je moet hem aanslingeren. Oh, dat is een heel ouder. Er, er zit geen elektrische start op een uh, t Ford. Oké, draait al. Uiteindelijk zijn er 15 miljoen van gebouwd. Maar... 15 miljoen? Ja. ja, ik maar, ben erin getrouwd uh, ooit. Tada! Tevort? Ja. Ik vind het zulke leuke leuk auditje. Ja. ja. Het, de, je herken bijna nog het paard en wagen erin. Zo. Uh, ja, die, ja. Herken je, die herken je er nog in. Ja. Laatst vroeg mijn dochter: waarvoor heet een auto eigenlijk een auto? Nou, zegt: Auto komt voor een automobiel. Automaat. Automaat. Misschien. Automobiel, automatisch. Een mobiele automaat. Een wagen die automatisch rijdt. Ah oh, ja. Mooi ja. oh, leuk. Nou, ja, andere dingen die speelden, <laughs> onder andere, is. Uh, Dik Advocaat is vandaag jarig. Dik Advocaat. Ja, ja. Maar ik was. Het is voor mij zelf ook verrast dat ik hier zit. Want... Ja, dat is zeker. Dus hij, gaan voor... hij is vandaag uh, 67 geworden, dik advocaat. Oh, ja. ik dacht dat hij al wel veel ouder was. Ik dacht ook dat hij ouder was. Jeetje. 1947. Oh. Ja. En als we het toch over verjaardag hebben. Ja? In 1998 begint Google met zoeken. Oftewel, Google is vandaag 16 jaar oud. Ja, gefeliciteerd. Fee. En ja. wat zochten ze dan? Ja, dat, dat, dat staat er dan weer in. Informatie. Informatie. informatie. informatie. Toen, toen zijn ze beginnen, begonnen met van iedereen een profiel maken. En dat zijn ze nu langzaam aan het uitbreiden. Alles is dat van we je we Alles van ja, je profiel. Ja, dus het heeft wel een hele grote vlucht gemaakt. Uh, degene die vandaag ook jarig is, Benly. Uh, Benley Ah, Benly Brand. Is vandaag jarig. Hij is uh, 54 geworden. Dus de man die echt voor het eerst aan het mixen was. Weet je nog wel, van die mixtapes maakte? <lacht> Ik denk je hebt het over die man uit Monty Python, dat die jarig was. Nee, nee, nee. Ja, Maar dat was niet zo. Nee, Ben Lee Brandt. Ja, die is jarig. Nee, ja, ja brandt. En wat nog meer? Ja, vandaag is het ook uh, uh, 24 jaar geleden dat voor het eerst uh, de Britse schrijver Salman Rusty op de televisie verschijnt. Hij was bekend van de duivelsverse. Ja, hij was ook toen uh, uh, een heilige oorlog tegen hem en zo. Ja? Maar hij leeft nog steeds en hij heeft toch heel veel boeken geschreven. Wat ik kan, ik, het, dat is het mooie, je klikt even door. Ja, het gaat over de islam, toch? Persen, ja, nee, persen. maar hij, heeft, hij, heeft, hij schrijft ook gewoon... Om, ja, maar goed, door, door dat boek uh, ja. is hij eigenlijk op een soort lijst terechtgekomen. Een ja, zwarte lijst, hij leeft nog steeds. Ja, het grappige als je hem hoort praten, dat je denkt... Van, oh, dat is eentje die weet alles van de islam, die is er ook groot gebracht. Het is gewoon een Britse meneer. Het is ja. gewoon een Britse meneer dat je denkt... Een beetje kan... Indisch ook, als je hem ja. dat ziet. Hij uh, ja. ziet er ook een beetje uit als een duivel, denk ik. Ja. Maar goed, uh, nog een laatste. Ja, een 161 jaar nadat uh, de eerste stoomlocomotief reed... Uh, reed ja? re, uh, tussen Parijs en Lyon de eerste TCV. Oftewel de hoogsnelheidslijn. Oh, ja, kijk. Okay. Exact 161 jaar nou, nadat. Die... En ik heb hier uh, nog een Rijn berichtje. Dat ja? is dan uh, iets van... Een... Twee, zeg ik, 94 jaar geleden... dat jean Champollion, die kondigt aan dat hij de steen van Rosetta heeft ontcijferd. Wat is de steen van Rosetta? Ja, dat, dat was een uh, donker genieten steen... die werd gevonden uh, in Egypte... en er stond één tekst op verschillende manieren... in Egyptische hiërogliefen, een demotisch schrift en het Griekse alfabet... en door dit konden oh, ja. ze alle hieroglyphen voortaan gaan ontcijferen... die dat ook in alle grafdommers ja. en zo waren. Dat is de steen van Rosetta. Okay. En de, de, een... ja, hij staat in het Britse uh, museum in Londen. Ja, ja, ja, ja. En dit, dit, dit, dit vind ik wel een interessant gegeven. Een grap, gewoon één stukje steen... waar drie verschillende talen ja. staan in hetzelfde verhaal... en daardoor kan je gewoon de talen ontcijferen. Ja. Dat is wel fantastisch natuurlijk. Ja. Ja, dat is wel, dat is Degene die... Ik sluit er even af door te vertellen wie nou jarig is vandaag. Uh, vandaag is Mietlof ook jarig. Oh. En wordt ook 67. Ik ken hem beter als Marvin Lee Adair... En hij heeft er ooit een heet gehad, natuurlijk, met ja. Ja, dat weet ik allemaal wel. Hou eens even op met die plaats, zeg. Alsjeblieft, zeg. Nou, tot ja. zover uh, door de jaren heen op 27 september. En volgende uh, week zitten we in een uh, andere maand. We zijn ja. benieuwd wat de geschiedenis ons dan weer geeft. Precies. Ja. Oh. Touchdown Then you dropped out So you got a lot to learn But I say Pick it back up Throw it on now Make it stack up Cause tonight we're gonna Let's let go, let's get stoned from the top down to the down low, down low. Let Een lekker popplaatje. American authors. Ja, dat was, de, dat was de vorige plaat ook weer. The best day of my life. Dat was die vorige plaat. En dit is de opvolger. Hit it! Ja, hit it! Ja, ik was ook al een beetje klaar met eigenlijk. Wat een uh, hyperactieve muziek zeg. Het oh, is een beetje wild op deze zaterdagmorgen. Hè? Het is 20 minuten over 9. En we kijken allemaal dat je op internet wat allemaal zo speelt. En ja. Het wordt straks allemaal een beetje onduidelijk. Want je hebt die... De IS-strijders, die zijn uh, incognito. Hadden een hele stoere taal op de, op de televisie laten zien... met zijn kap over hun gezicht heen. En daar hebben ze natuurlijk ook uh, bij, bij de Wereldrijd door... of bij andere programma's. Bound hadden ze daar een variantje op gemaakt. Hadden ze Chris Segers hadden ze, hadden ze eronder gezet. Met hele leuke teksten. Ah, dat stond ja. helemaal nergens meer op. Dat was heel grappig om te zien. Maar straks hebben ze natuurlijk ook die militair... die ook in incognito gaan... Uh, kunnen ze elkaar dan wel vinden? Kunnen ze elkaar dan wel bestrijden? Want ze zijn alles mee in ja, Dus dan lopen ze zo wel. langs elkaar heen. Oeh, dan is het er nog niet opgelost. Ja, moet je ook niet nou, jawel, want dan heb je geen oorlog meer. De, want iedereen loopt oh. gewoon net het langs Laten elkaar. Maar. Heb jij ze gezien? Nee, ik heb ze niet gezien. Ze zijn in cognito. Oh. Ik ja. dacht, we, krijg wel een beetje een on, onplezierig gevoel hier. Het zou nou, maar Even zijn. wat drinken. Even rustig. Even relaxen. Even chillen. Ja. Weet het niet. Uh, nou, dat, uh, we zullen het zien hoe het in de toekomst dat allemaal uitpakt. Uh, het schijnt dat 50% van de Nederlanders er een klein beetje last En dan hebben de anderen zegt van... nee, ik moet vandaag nog boodschappen doen, ik heb er even geen tijd voor. Nee, ja, maar Nederlanders voelen zich veiliger ja. sinds uh, het gebeuren met de MH17. Want uh, het land heeft zich zo standvastig uh, laten zien... dat ze zich daar veiliger voelen. Is dat door die uh, ramp gekomen? Ja. Oh, Oké. Okay. Maar het is ook door uh, die uh, buitenlandse minister uh, van, hoe heet die ook weer? Ja, Timmermans. Uh, minister ja. Timmermans, die nu naar de Europese Unie gaat... Maar die, heeft, die is ook een vader. Dat is vaderlands gewoon. Die, die geeft ons ook vertrouwen. Ja, en hij, echt, hij is echt heel goed ontvangen in de wereld. Ja, daardoor is hij nu natuurlijk naar de Europese Unie. Ja, nee. Daar, ik, krijg, ik krijg altijd een beetje een heel fijn gevoel als ik deze man hoor. Ja, ja absoluut, absoluut, absoluut. En daar er komt, geen zorgen daarover. ik komt steeds dichterbij dat gevoel ook, want straks is er weer Sinterklaas. Ja. Alleen Sinterklaas. ja. Ah, ja, precies. Uh, nou, iets anders nog? Ja, ik heb hier uh, Ikea die gaat uh, is aan het ontwikkelen. Ik ben toevallig even een filmpje aan het kijken. Ikea? Ja, het, het, het was natuurlijk altijd al zo moeilijk om zo'n kast in elkaar te zetten. Nou, voor veel mensen maar. Oh, voor ja. veel mensen wel. Ja, voor veel mensen wel. En ja, je had toch zo'n sleuteltje nodig. Dat ja. was lastig. Ja, inbesleuteltje? Dus, ja, nou, het was net geen inbesleuteltje. Dat was altijd een beetje. Plek. Ja, het is nu weer iets anders. Ja. Maar ze hebben nu, zeg maar, een kast ontwikkeld waar je zelfs het sleuteltje niet meer voor nodig hebt. Nee? Er zitten een soort van knopjes. Uh, zitten erop. Ja? En je schuift hem letterlijk helemaal in elkaar. Dus, oh. zodra je hem zat bent. Een week ongeveer. Kun je hem weer helemaal uit elkaar halen. Kun je hem zo weer terugbrengen. Ja, nou, helemaal top. Dan zit er een afstandbedienetje bij. om de, op die knopje zou klik klik. Allemaal tegelijk. Nee. Dat nee. oh, ja. is het wel leuk om dat te hebben dan. hè? dan, heb je dan afstands... krijg je weer dan, al die filmpjes op Facebook. Houdt dan, dan, ook, ja, dat ja, is grappig. Dan, dan zeg je. Oh, zet maar in die kast. Dan de, en dan klik. En dan al die hele kast ja, het is wel uit. Zou je die fantasie laten horen? Er op. gaat net iemand wat eruit pakken. Oh! ik makkelijker met verhuizen. Knop ja. en inpakken. Ik en weg geweest. Ja, ik heb hier dan. nog een bericht over het huwelijk. En uh, er schijnt nu dat de notarissen klanten nu aanbieden bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden: uh, dat uh, voortaan een sociale media-clausule erin komt. Hiermee kan onder meer modder gooien en het publiceren van naaktfoto's van de ex worden voorkomen. Huh? Ja, want vrijwel iedereen maakt nu gebruik van sociale media. Dus is het logisch dat de online reputatie een grotere rol gaat spelen in de scheidingszaken. Ja. En als de ex dus de gemaakte afspraak in de clausule uh, overtreedt... dan moet hij gewoon aan de ex-partner een flinke boete betalen. En wie weigert te betalen kan voor de rechter worden gedaagd. En uh, dit gaat gewoon steeds vaker een rol spelen... bij de hele vastlegging contracten en zo. Ik vind het bizar. Nou, ik vind het wel goed. Want als je ex eenmaal de vuile was online heeft gehangen... dan is het ja? ontzettend moeilijk om die te laten verdwijnen. Al dus Luciane van der Geld van de organisatie. Ja, daar moet je bij. Ja, Google. En ik vond het heel grappig, want ik hoorde haar, uh, ik hoorde een stuk, ik hoorde haar ja? praten... en ze heeft het zelf nog niet opgenomen. Ik oh, heb het ja. zelf nog niet aan. Eh. Oh, okay. Nou ja, het is voor mij ook wel... Ik denk, ik ga wel even een contractje opstellen. En dan ga ik uh, wel even laten tekenen. Heb jij naaktfoto's ja? nog? Alle mensen om me heen. Gewoon. Heb je? Ja. Nou ja, anders ja, oh, is dat foto dat jij heel dat erg... Er zijn zoveel mensen die jouw naaktfoto's hebben. Ja, zo... precies. Nee, maar gewoon... Je hebt, je hebt zo makkelijk dat er foto's zijn die je gewoon zelf niet wil geplaatst hebben. Omdat je bijvoorbeeld uh, zeer onzermant uh, ligt te snurken ergens. Ja, maar ga jij dan, dan... Sorry, maar dan, dan heeft er iemand een fotootje van je gemaakt dat je... Weet ik veel, dronken ergens over een hekje. Ja, dat weet ik veel. En dan zet iemand die online en dan ga jij hem voor de rechter dagen. Ja. Ik weet niet hoor. Maar. Ja, wel, ja ik, ik, ik, dat is uh, recht op privacy, portretrecht, uh, hoe heet dat zo? <laughs> Is een nou, een grappig. lekkere vriend ben jij. Dit is zo grappig. Maar als je dit gesprek tien jaar geleden had gevoerd... had je dacht, wat een idee. Maar het komt wel steeds dichterbij. Ja, ja, ja het is waar. Maar ja, als je gewoon niet interessant genoeg bent... dan kom je, waarschijnlijk ook niet bij iemand op de computer. Oh, allemaal. Ja, wat mag jij bijvoorbeeld als het heel glad is straks... en het ja. sneeuwt weer... Ja. en dan ga je gewoon inderdaad op zo'n spannende bochtrijs staan... en dan ga je filmen al die mensen die hier onder, onderuit gaan. En ja, zo. je kan over heel veel werkvrijden. Zo'n scooter die te hard komt, klink, weet je wel, en dat soort dingen. En dat ga je dan uh, ga je lekker op internet zetten. Mag dat Ja. Ja dat, ja, dat omdat, ja, dat mag. Omdat het gewoon in het openbaar is. Die mensen is. moeten toch toestemming geven? Nee, zodra ze niet herkenbaar in beeld komen. Ja, maar ja, dan, moet je, wel... oh, dan moet je het plaatje even zwart maken en zo. dat soort dingen. Ja, ja, als je helm op hebt, kan je beeld gauw onherkenbaar. Ja, en, en als je in de auto niet zeg maar, heel herkenbaar in beeld komt. Nee, oké, okay. maar ik bedoel, zijn ook mensen Iedereen heeft het recht die... op, uh, op vermaak. Ja, dat is... Ja, maar ja, ja, nou, het... ik vind ja, het... Het uh, recht op. Het is leedvermaak. Dat is, dat is net zoals bij een concert, daar wordt gefilmd. Ja. Oh, ik kom in beeld. Ja, nee, dat is dan, dan, Ah, dat wil ik niet. Nou, ik ga je voor de rechter slepen. Ja. Ja, ja, bedoel, gaat, ja, jongens. Het kan heel ver gaan. Dat ben ik helemaal een beetje eens. Banks op de radio. Een backing for, for Fred. Voor Fred. Voor Fred. Niet voor Fred, maar voor Fred. Fred. Fred. Voor... So Thread. scratch. And sometimes I don't got a filter, but I'm so Met heb naar naar de banken, waar je totaal beetje een beetje een beetje een beetje een we zoeken beetje een beetje een beetje een beetje nee. Ik snap het allemaal. beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een op zoek naar de draad. Wat is het ook? We draad ook weer. Sorry, no. dat, dat je de draad kwijt bent. Ja. Hey, wat zeg je nou? Nou? nou? Dat is wel toepasselijk, want het is namelijk Werelddovendag vandaag. Och, okay. Gisteren werd er aandacht aan besteed en mijn uh, vrouw zit een beetje in die dove wereld. Ja, maar het is Werelddovendag? Ja, Werelddovendag. Tegelijk met de Nationale Burendag. Ja, dat is wel apart. Ja, maar die buren. Ja, die dat, je... dat kan wel eens wat problemen opleveren, want wij hebben ook in de straat iemand die doof is. Ja. En die heeft ook een hond. En die hebben ze in het kort ook een kind. Je kan je voorstellen. Dat het, uh, ja, zo'n hond en zo'n kind kunnen toch wel wat lawaai maken. En als dove zijn, kan je dat niet altijd uh, horen Hoor, of nee, zien of nee, uh, ervaren. Is... Dus dan, soms moeten mensen er wel eens bij hem aanbellen. Van, ja, je hond gaat wel de hele nacht uh, tekeer. Oh, oh, dan moet hij daar even iets aan doen. Maar goed, het is, uh, ja, het is een heel spektakel om altijd die dove tolken te zien bij het journaal bijvoorbeeld. Dat je denkt, jeetje, ik vind het toch wel een, een heel gedoe. Ik ben ook bij, bij een dove Huwelijk geweest, waar alles vertaald werd. Letterlijk alles. Ja. En het grappige is, bij een, een, een dove, of bij een bruiloft, heb je altijd muziek. Wordt altijd gedanst. Ja. Hier niet, er is geen muziek, want daar oh, hebben ze niks nee, aan. Nee, mijn, het is mijn... helemaal stil. Je hoort alleen af en toe... I, I, I, I, I, I, I, I. Omdat ze, ze maken wel geluid. Ja. En sommige mensen kunnen echt goed, goed spreken. Ik heb met iemand zitten praten die, die kan goed spreken, hoort niks. Nou hij heeft dat wel ontwikkeld. Dus het is mijn, wel een heel aparte wereld. Okay. Mijn nichtje die is dove talk ja? En die moest op een gegeven moment zeg maar, voor de medische dienst moest op een feest speciaal voor doven ja? talken. En nou, dan loopt ze wel met gehoorbescherming in en zo. Maar daar staat dus de muziek knoeperhard. Oh, Oké, okay. daar gaan ze daar heel veel. Ja. Daar hebben ze speciale vloeren. Die, nou, als je daar op staat, Zij heeft er eventjes gestaan ja. op de dansvloer. Er had gewoon pijn in de buik, zo hard staat zeg maar die bas en die, ja. die tril, trillingen van die vloer. Ja, ik die heb die het me niet Ja, het is zo'n dansfeest voor doven. Dat is echt daar heb je meer geuren worden daar losgelaten en uh, meer uh, dingen. Je kan, je kan heel veel dingen kan je zien. En je hebt gelijk, die vloer die is heftig man. Die trilt gewoon. De vibrator er is er niks bij. Echt, je, je, je organen gaan helemaal lopen zeg maar gewoon in je ja. lichaam. Dus. Ja. Uh, en uh, no? we hadden het net al even over de iPhone 6. Oh, kijk, daar komen we weer, tuurlijk. Ik, uh, ik heb hier even, ja, ik heb hier even een berichtje gevonden. Want het is natuurlijk vannacht is hij uh, uh, in Nederland uh, op de Vers, markt gekomen. Verspreid. Ja. En uh, ja, in Haarlem hebben we natuurlijk een Apple Store. ja. Nou, om vier uur 30 vannacht ja? stonden er 10 mensen uh, in de wachtrij. Dus in Nederland. Ik, in de wachtrij. Toch, ja, in de wachtrij. <laughs> voor de, een nieuwe iPhone. Ja? En ik moet zeggen, het heeft toch een beetje mijn vertrouwen in de mensheid toch een beetje hersteld. Ja? Dat het in Nederland, we zijn een beetje nuchter, we blijven nuchter. Het waren er maar 10. In Amerika we hadden er al 200 gelegen. Ja, ik zag, ja. Ze, ik zag ze gisteren opnieuw. Het gaat meer. Het is een soort beleving geworden hè? in, in zo'n rij staan. En ik moet zeggen, ik heb het ooit gehad. Ik heb ooit in een rij gestaan voor Kaarten van de Dijk. Volgens mij Toen ging de Dijk een tijdje, uh, een tijdje stoppen. Volgens mij is het een verhaal van. Nou, ik wil niet zeggen 20 jaar geleden, maar in ieder geval 15 jaar geleden. Het is toch in zo'n rij. Het is toch een beetje een soort wijgevoel wat je krijgt in zo'n rij. Dat is toch leuk? Ja. Alleen als je dan binnenkomt bij de iPhone, bij de shop. en je betaalt die iPhone en in één keer gaat 800 euro van je rekening af. Nu is ja. het wijgevoel wel weer weg, denk ik. Ja. Nou, de nerds, vinden het leuk om elkaar te ontmoeten daar. Dat, ja. Dat, dat uh, is eigenlijk het punt. Ja. Ja, ja. En wat ook nog wel een leuke actie was, er is een, een kledingmaker uit haar, die heeft er een karretje neergezet en een heel groot erop gezet. Begroot hier je pockets naar Pocket Plus. Ofwel, om ze groter te maken zodat die iPhone erin past, zodat hij niet buigt. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay, leuke, okay. leuke, leuke, leuke grap. Uh, ik hou ervan. Ja. Ja? Goed, ja. Ik, uh, ik weet niet of jullie van sushi houden. Nee. Maar het schijnt ja, dus... Ja, uh, heerlijk. Er is een man in uh, Guangdong, in China. Maar je naam misschien... Die je ging mee. naar het ziekenhuis, want hij had hevige buikpijn en een jeukende huid. En uh, hij had sushi gegeten. Maar uit de röntgenfoto's bleek dat honderden lintwurmen door zijn hele lichaam verspreid zaten. <coughs> Artsen stelden Sorry? vast dat de man een stukje sashimi had opgegeten. Het was besmet met de larven van de parasiet. En sashimi is dus een gerecht van rauwe vis en schelpdieren. Dat heel vaak bij, bij sushi wordt geserveerd. Hij is behandeld, maar uh, de dokter zegt wel van... ja, als de infectie via de bloedbaan de hersenen had bereikt... dan was hij echt in uh, ernstig levensgevaar. Dan had hij het misschien niet overleefd. Was die gewoon, was Al die, die... rauwe zooi, ik, hè. Uh, ik, ja. Ja. Was hij echt gewoon dood? Ja. De Japanners, Japanners vinden dat lekker. Ja. ja. Die houden van uh, de gevaar op te zoeken, hè, die Japanners. Misschien hebben ook zo'n zo rare De Ze die in Spetogen oh, ja. wel een beetje door die, uh, door, door, door, door die uh, beestjes die ze in zich hebben. <laughs> ja. <laughs> Ja, je wordt er altijd wel een Doe beetje... Uh, het. Je wordt ook, het is alweer uh, één minuut over half tien. We zijn later dan je, gepland, uh, dan je gewend bent. Maar straks de Zandvoortse berichten. Ja, ja hoor. het is weer van alles te doen. Morgen de trouwbeurs, kan ik je alvast vertellen. En vandaag ook de, de Shanty Chorus zitten aan te komen. Ja. ja, nou. Maar eerst even. Fiction Factory. Feels like heaven. Hello yeah, is closer now today? lijken, een Fiction Factor echt zo'n radioplaat van, eh, vanuit de jaren tachtig eh, die nog steeds in mijn platenkast staat. En af en toe pak ik me eruit vanavond aan, want dit is toch weer grappig. Het is een beetje de tijd dat ik nog bij die piraat zat. Ja, zo lang geleden, dames en heren, zit ik op plaatjes nog aan te praten gewoon. Ja, waarom zit je niet nog steeds bij de piratencentrum? Nou, omdat mijn hart bij de piraat ligt. Oh, bij de lokale bedoel ik eigenlijk. Piraten heb je niet meer. Piraten heb je gewoon niet meer. Nee, dat is niet meer. Dat, is, dat, dat mag allemaal. Dus ja, het is, maar uh, de spanning is er een beetje af. Ik kan nog goed in de op de zolderkamer zat bij iemand. Uh, via een trappetje moet je dan naar achter toe. En dan uh, werd hij aangestraald vanuit uh, ergens anders. Nou, het maken allemaal technische verhalen, maar uh, ja, ja. dat was toen allemaal nog wel spannend. Oké, okay, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Nieuws uit Zandvoort. Precies, nieuws uit Zandvoort. Ja, vanaf dinsdag 30 september tot en met zaterdag 4 oktober. Dan wordt een deel van de Sofiaweg in Zandvoort gestremd. in verband met het realiseren van een Rio-aansluiting. Gemotoriseerd verkeer wordt uh, met behulp van verkeerslichten langs het werk gereid, uh, geleid. En fietsers worden eveneens om het werk heen geleid. met behulp van een fietsersomleiding. Nou, het een en ander staat dus ook op www.zandvoort.nl. En daar kan je ook klikken voor een omleidingskaartje. Oké, weer zo'n hek hè? Ach, ja, was wel. Ja, ik ga het In navolging van het DTM weekend van vorig jaar... organiseert het muziekfestival Zandvoort op zaterdag... vandaag, 70 september, op het Raadhuisplein... weer een oktoberfest. Met ja? gezellige Duitse slakers en lange tafels... om bier aan te drinken en braadwoordjes is er. En eh, om de sfeer helemaal uh, Duits te krijgen... is het wel leuk als toeschouwers om je te om. kleden in een dinnelo... Dürndelhoze. De, de jurk de de en een de Lederhozen. Ja, dit is een etalier uh, jurkje. Met wat uh, je van oh, appeltjes uh, ja, precies, liggen je borsten erin. Ja, Oh, Dan kan je maar, lekker van ja. een man even tussen nemen. En, en, en alleen maar Duits praten. Ja, maar dat er was ook dat nog nou, je extra je? iets. Want Luna zou volgens mij extra opkomen treden vanavond. Ja, klopt. Vanavond speelt Ansler. Taler Party Express is een vijfmondsformatie dat Duitse slakers afwisselt met rock en smartlappen. En deze band heeft vorig jaar ook gespeeld en heeft zelfs ook op de Zwarte Cross gespeeld. En de, de vrouw die daarin zingt is zangeres Luna en die maakt het feest helemaal compleet. Zal ik wel eens een jurk aan hebben denk ik. Dus het, uh, ja, gratis, het is gratis kijken. Maar goed, als je mee wil doen, dan kost het wel geld. We hebben die geld op pul op bier. Nou, die geven Zij is niet bekend voor niets. van het liedje, weet je wel, van Vamos à la playa. Weet je? Vamos à la playa. Ja, hey, maar die, die, die, die, die komt. Die komt! Oh, oh dan heb ik ook singeltjes hier van ja, zien. Ja, nou dan studio. kan je deze doen als een Jolanda keuze gewoon naarzelf. Oh, dat is echt de Nederlandse Britney Spears. Ja, maar die komt vanavond uh, ook extra. Ik denk dat ik blijf hangen. Ja, nou, nou leuk. Toch? Uh, nog meer stand voor de berichten, Marcus? Ja. Uh, zoals ieder jaar uh, organiseert uh, de, de gemeente van. Uh, zo. Ja, zo. Uh, dag. Ja, er komt weer een uh, ondernemer van het jaarverkiezing. Daar komt het op neer. Uh, en je kan stemmen. De, het is dit jaar uh, opgedeeld in drie categorieën: de eenmanszaak, oftewel de ZZP'ers. De middengrootbedrijven uh, van 2 twin-, uh, tot 10 medewerkers, en de grote bedrijven voor meer dan 11 me medewerkers. Je kunt als Zandvoorter. Uh, uh, ja, in elke categorie iemand nomineren. Dit kunt u doen door een mailtje te sturen naar ovhj, ZandvoortjeCourant.nl. Ik herhaal, ovhj, ZandvoortjeCourant.nl. En uh, ja, geef even ook aan waarom je diegene nomineert. Dat is ook wel leuk. Ja, dat is leuk. En uh, ja, uh, je kan mensen opgeven tot uiterlijk 5 oktober en daarna wordt uh, bekendgemaakt wie, uh, ja, wie de... de, de, de in welke categorie zeg maar genomineerd is. Het. Altijd leuk zo'n feestje. He, leuk. Het is leuk als je daaruit vandaan rolt als beste ondernemer. Ja, ja, ja je hebt er verschillende ja. al uh, in het verleden. En, ja. en ze geven dan ook altijd. De gemeente organiseert dat volgens mij 6 november of zo. Meen ik? In de, in de haven van Zandvoort wordt er dan de de slotapotheose. Het wordt een ja, klopt. november. Heel spektakel. Ja, het is altijd erg leuk om bij te zijn. We uh, hebben hier nog Er dus de uh, zeker wijn. De dus zeker wijn. Absoluut. Moet je nog even de agenda doornemen? Ja, ik zou het even doen. Ja, oké. Okay. Vandaag, vandaag dus Oktoberfest. Uh, Dorpsomroepersconcours. Begint, uh, is straks om tien uur begint het al een beetje vanzelf, maar officieel om half twee. Chanticoor in het centrum. Dat is morgen om half elf. Ik en doe mee. DTM. Echt waar? Ik doe mee. Om twaalf uur is de opening op het raadhuis. Ja? En dan uh, zingen wij gelijk met gemengd stand voor het koper ensemble op het Kerkplein. En dan heb je dus uh, ieder half uur op uh, verschillende plekken. Er zijn tien koren in totaal die zingen. Zo. En om uh, volgens mij half vijf zo'n beetje is... Uh, oh, dat, ik heb hier trouwens het programma. Om een kwart over vijf is de afsluiting met een meezingzamezang. Dus <lacht> ik vind het mooi, hè? Met alle koren op het Gasthuisplein. Dus, het, uh, dus uh, kom in ieder geval om kwart over vijf. Maar ga even kijken, want je hebt zulke leuke bands. Want je hebt ook de, wees per, koren. Uh, uh, koren. Ja? de wees per Trekvaart. Dat is een mannenkoor. Maar die uh, hebben dus een dirigent. En die man die heeft een tenor... Alle vrouwen zeggen van... we gaan even wegdromen bij die man. Want, die, uh, oh, <laughs> want yes. hij is alleen s ochtends. En smiddags moet hij weg. Want dan moet hij ergens weer een koor leiden... wat smiddags het lof doet of zo. Maar die man... Uh, ja, wij dromen allemaal weg. Dus om, wij ja, gaan zeker ja. om één uur... staan wij bij uh, de Yanks, De Yanks Saloon op eh? het Dorpsplein... Dan gaan we weer even die man, die zingt het liedje over de zee. En dat is zo mooi lied. Oh oh, die man met die stem, heerlijk. Met die krullen. Wat? Morgen nog trouwbeurs, want als je die man aan de hak hebt geslagen... Je denkt, oh, die man wil ik gewoon, daar wil ik mee trouwen. Dan kan morgen eens een trouwbeurs bij Palfiel Meijer aan Zee. Het begint om half twaalf uur tot, uh, tot uh, vijf uur. En ook morgen de 10.000 wandeling staat bij Snakbar Vondellaan. Eerst even flink eten en dan na nou, 10.000 stappen. Dan zit ja. er weer af. Ja, precies. Ja. En uh, denk erom hè, bij die trouwbeurs... dat je dit social media ding in je huwelijkscontract laat zetten. Heel belangrijk. Nou, Tot zover de sanctus Bricht. Of had jij nog iets toevoegen? Nee, ik, uh, ik vond hem helemaal mooi zo. Jij vond hem helemaal mooi zo. Nou, dan gaan we nu even een uh, Jolande-keuze aan u laten horen. Ze was uh, er vroeg bij met deze plaat, namelijk. We wilden hem wel heel vroeg draaien. Destroy Troy Zivaan. Happy pill. In the crowd alone. Every second passing. Reminds me I'm not home Bright lights and city sounds are Ringing like a drone Unknown uh, Unknown uh, All eyes, blaze dies Empty hearts Buying happy from shopping carts Nothing but time to kill Sipping life from bottles Tight skin bodyguards Gucci down the boulevard My happy little pill. Like a rock, a floor. Sweating conversations, seeping into my bones Four walls are not enough. I'll take a dip into the unknown. Unknown. A place that empty, hearts. Buying happy from shopping carts. Nothing but time to kill. Sipping life from bottles. Light skin bodyguards Gucci down the boulevard Cocaine dollar bills And my happy little pill from shopping carts Nothing but time to kill <coughs> Sipping life from bottles Tight skin bodyguards Gucci down the boulevard Cocaine dollar bills And Happy little pill. My happy little pill Take me Wat een drama plaat. Niet dat ik hem slecht vind, maar het is gewoon echt een beetje een drama vind ik. Zelfs dus kijken waar er een videoclipje bij zit. Troy, Sivan. Jolanda uh, was er al heel snel bij. Zegt: Dit is een leuk plaatje. Dit wordt echt een groot dit. Nou, maar goed, we hebben hem heel, uh, van mij al een paar maanden geleden hebben we hem gedraaid. En nu schijnt hij redelijk groot te zijn. In de scene. Het is echt zo'n maar plaat. Een, beetje een drama queen lijkt me ook meestal. Ja, dat, Die hoort kras... een beetje bij me. dat hoort een beetje bij. Ja, dat hoort ook een beetje bij. Klopt dat ook. Ja, dat is uh. waar. Het is de zaterdagmorgen en uh, welkom bij het radioprogramma. in al een beetje wat Het no. kwart voor tien. Net aan, hè? Net aan, net het, aan net, hè? Net, met die slaap een beetje uit je oog vandaag gewreven. En ik moet zeggen, het programma wat ik altijd afgelopen. wat ik zo de hele week door eigenlijk met je volg is tegenlicht. Kijk je het wel eens? Kijken jullie wel eens tegenlicht? Nee. Nee, nee dat, ik weet niet van welke uh, omroep het is, maar afgelopen week ging het over de knuffelrobot. We oh, hebben het al eerder over leuk, gehad, natuurlijk. Ja. Dat de zorg wordt overgenomen door zorgpolen voor de handelingen. Maar je hebt ook nog een, een robot. Ik ben de naam even vergeten. Het was een heel schattig apparaatje van plastic. Dus ik kon niet echt knuffelen. Maar hij zei wel hele lieve dingen. Ja. Dus, uh, <laughs> hij zei hele lieve dingen. En uh, hij werd dan losgelaten. Uh, bij de EO was dat programma. werd losgelaten in een verzorgingstehuis. En uh, hij zei dus allerlei dingetjes. Zo van, waarom gaan we naar de kerk? Om een kaarsje aan te steken. Was een tijdje stil. Waarom steek je dan een kaarsje aan? Dat was een robot die dat elke keer zei. Uh, omdat het mijn man overleden is. Aan. En het was net eigenlijk een soort kind wat je meenam... Okay, ja. en die je heel onbevangen ja. alleen vragen stelt. Ik vond het echt iets moois, denk ik. Van... Ja, ja ik, toevallig heb ik daar gisteren dus een stuk over uh, gehoord op de radio ja? bij uh, TED. En ja. uh, dat, dat ging dan ook over iemand die, dat, die daarmee bezig was om dat te ontwikkelen. Ja? En toen op een gegeven moment hadden ze zo'n soort robot ontwikkeld... en die hadden ze dus ook aan een vrouw die er kind in het verleden was overleden. En die was dus met een hele ruimte, met, met allemaal mensen... En die vrouw die zat dus dat hele verhaal te vertellen aan die robot. Ja? Terwijl er allemaal mensen om haar heen stonden. Die, waar ze ook gewoon haar oh. verhaal aan konden doen. Maar ze deed het tegen die robot. En toen had zij eigenlijk wel zoiets van. Hé, hey, maar dit is eigenlijk heel raar. Dat we ons hele leven, zeg maar. Ja? We gaan ons meer focussen op de robot. De schijn uh, van, van vriendschap, zeg maar. In plaats van dat we daadwerkelijk ons gaan focussen op echte vriendschap. Nou, dus het heeft ook een keerzijde. Dat ja, ja, ja, het maf is natuurlijk zo'n robot luistert, iets er helemaal voor jou, past zich helemaal in jou aan, terwijl een, een, een medemens, die wil ook eigenlijk zijn verhaal kwijt en die probeert ook tussen het verhaal door ook zijn eigen verhaal nog te weven en, en contactpunten te vinden van oh ja, maar dat heb ik ook gehad, daar wil ik ook iets over vertellen. Dus eigenlijk raak je je verhaal misschien niet helemaal kwijt bij een normaal mens, maar wel bij een robot. Ja, alleen... Ja. ja maar alleen? Eigenlijk, eigenlijk is, het is op zich, het heeft ook een keerzijde, want dat, je je, dat mensen zich helemaal gaan focussen. We zijn ook, dat, dat is ook met telefoons. We gaan ons sociaal gedragen via een telefoon. Maar ondertussen ben ik zo met jou aan het praten, maar ondertussen ook ja, aan het ja. smsen. Ja, dat is dat... ja, sociaal. Ja, daardoor word je dus een, een, die producten die je sociaal moet maken, maak je eigenlijk een, een meer afstand tot. Ja, daadwerkelijk mensen. Ja, dus je, je, dus je kan bepalen wanneer jij het wil, wanneer het jou uitkomt. En dat zal leuk zijn als het allemaal ook meteen aansluit. Maar daar zit toch heel vaak wel een beetje storing op Dat je ja, nu even niet en nu wel. Maar ik vond het echt een eye-opening. Ik denk van: jeetje, zijn we naar nou zover afgeleid dat we echt de robots moeten gaan gebruiken? Om, ja, om de ouderen dan tevreden te stellen. Nou, ja, die ouderen hadden zoiets. ik... Ja, sommigen hadden zoiets, Nou, ik heb liever een mens, maar... Nou ja, ik vond dit ook wel leuk. do. Hey, do. Ze, ja. ze, hadden ook, ze hebben ook een test gedaan. superleuk. Hadden ze... Um, um, hadden ze allemaal ook zo'n soort verhaal... Maar dan de ene die hadden een computer gekregen... Waarmee ja? ze konden communiceren. De andere gewoon uh, met een mens. En, en de, de laatste met een robot. En... Bij die mensen met een computer... dat was gewoon aan het eind van... nou ja, oké, okay, die computer werd weggehaald, prima. Yeah? En, uh, sorry, niet, niet met een mens... maar met een robot die dus niet menselijk was... en een robot die ze menselijk hadden gemaakt. Okay. En die, die robot die menselijk, zeg maar, was gemaakt... Yeah? daar hadden mensen echt gewoon van... ja, maar ik wil niet dat die weggaat <laughs> En dat ze echt gewoon, toen, toen die robot... zeg maar, in de auto werd gezet... gingen ze hem uitzwaaien. Terwijl, het is een robot. Ik bedoel... Ja, kom op, get a grip, man. Idioot. Je gaat er niet met een robot iets opbouwen. Nou ja, blijkbaar wel. Ja, je bouwt, zodra ze, zodra ze emotie lijken te ja. hebben, een robot, dan... Ga je er een band mee opbouwen? Het ja, is een uh, leuke film, en dat is al een oude film. Dat is Space Odyssey, Odyssey, Odyssey, Space oh, Odyssey. 2001, geloof ik. En daar zit Hal in. Ja, ik heb hem laatst gezien. Het is geniaal, die film. Het is allemaal wel heel traag. Je moet wel even ervoor gaan zitten. Ik geloof dat het drie uur is. En sommige dingen spoel ik ook wel vooruit. Nou, dit weet ik allemaal wel. Maar Hal is een robot die dan ook zeg maar, beslissingen neemt voor, voor de man aan boord. En probeert ook een beetje op zijn gemoed in te praten. Ik vind het echt een heel grappige film. Het is, uh, nou, het is misschien een beetje de toekomst ook. Dat de ja. computer jou adviseert, nee, doe dat maar toch maar niet. Nee, ik zou dat echt niet doen. Ja, we nee. gaan er toch aan toe, ook met, het, uh, met die chips. Met, uh, met zo'n chip onder je ja. huid. Dat je ondertussen geanalyseerd wordt. Of ja, je bloedverkeer is te hoog, ga je even zitten. Ja, je moet gaan zitten nu. Ja, dat soort dingen. Anders krijg je een pijnprikkel. Maar er is een journalist in Nederland, Het was van de week op tv. Die heeft een chip uh, laten implanteren. Onder zijn huid, ja. ja. Ja, Hij zag er wel tegenop. Ja. Maar hij zei, ja, ik schrijf erover, ik heb kritische noten bij. En dan, moet er ook, dan moet ik het eigenlijk ook uitproberen. Dus, ja. uh, nou, nou, op vind, zich is het wel handig. Ik vind het een mooi gegeven. Het krijgt toch nog wat nu denk ik wel. Oké, okay, we hadden het over B.L. wakker. Nou, deze plaat heet Wakey Wakey. Yeah, love's gonna make me. einde van het radioprogramma. All it takes is a little love. Naast de liefde. En als, dan bestel je gewoon een computer. Dan kan je daar naast de liefde mee delen. De verhalen vertellen. Alles. En echt wat nodig heb, is dat de computer net even de juiste vraag stelt. En dan even een tijdje stilhoudt. en praat je. En dan toen nog weer even een vraagje erachteraan. Dat je denkt: Oh ja, luistert het wel. Ja. En zo voor je weet, heb je je hele levensverhaal als een computer verteld. Die denkt: van, lekker boeien? Delete. Volgende opdracht. Nee, goed, er zal wel een dossier voor je aangemaakt worden natuurlijk. Dat wordt allemaal wel in de gaten gehouden. Toch? Maar als er nou echt zoveel robots komen die alles over gaan nemen... Nou, handig toch? Ja, als, dat is als wel nini? handig. Als Nanny. Maar dan uiteindelijk hebben we natuurlijk niet met z'n allen meer een baan. Dus daar hadden ze een tegenlicht ook over. Dat was in een andere documentaire. Ja, ik heb ze al bijna gezien uh, afleveringen. Uh, dan zijn er mensen die eigenlijk gewoon geen baan hebben. Moeten we die dan gewoon niet een basisinkomen geven? Ja. En die hoeven dan niet te werken. Ja, maar op het moment... Die, die, die, die, die krijgen gewoon geld om van te leven... En doordat ze geld krijgen om te leven, worden ze ook gelukkiger... en zullen ze ook minder aanspraak maken op uh, zorgverzekering uh, en zo. Want ze gaan ja, dingen doen die ze leuk vinden. Op een gegeven moment, als alles door... Het enige wat we dan nog moeten doen... zijn die robots onderhouden. Maar als die op een gegeven moment zichzelf gaan onderhouden... hoeven we niet meer te werken. Want dan doen robots dat voor. Alleen als robots zichzelf gaan bouwen en gaan onderhouden... wordt het wel een beetje creepy. Weet je dat idee van die film met zwarte negen, weet je wel? Nee, maar ik is je meer te denken aan I-Robot van Will Smith. Ook. Ook, ja, dat is ook zo'n... De Matrix. Ja, maar Terminator was dat. Robots hebben helemaal... Ja, maar dat is een cyborg. Ja, maar die hele wereld was gewoon overgenomen door die robots. Ja. Is dat zo? Ik heb Terminator persoonlijk. Ik moet hem nog echt nooit een keer gezien. Ik nog nooit gezien. Oh, hij is, Ach, dat is geweldig. Echt, dat, dat hoort echt bij, uh, bij je basiskennis hoor. Oh. Ja. Ah, okay. Nee, maar als je het een beetje gewoon kijkt naar het positieve denk ik, Als heel veel mensen uh, het werk overlaten aan een robot, dan hebben we straks geen werk meer nodig. Maar ja, heb je ook wel werk nodig om te overleven? Of krijg je gewoon een basisuitkering van de, van de regering? Die, uh, ja, maar dan, dan kunnen we geld toch gewoon afschaffen. Ja. Dat zou ook nog kunnen. Maar waarom moet je dan weer van leven? Nou, dan, dan, ja, dan is het gewoon dat je. Dat je je laat die robots koken. Gewoon. Ja. En het land bewerken. Ja. En dat gaat dan allemaal vanzelf. En je kan gewoon hier of daar je eten halen. Je hebt dan een klein beetje geld nodig om, om dingen te kopen... die je zelf niet kan verbouwen natuurlijk. Ja, ja maar ik denk dat we tegen die tijd niet meer naar uh, gewoon voedsel... maar dan gaan we alles, wordt, zeg maar... Um... Die proteïnedrankjes en ja. zo. Ja. Ja. Dat gaat vernamen, ja. Het ja. ja. nadeel is wel dat onze hersenen dan heel snel achteruit gaan. Oh. Dat verhaal, omdat we die kaken niet bewegen. Ja, het schijnt dat dat heel goed voor je hersenen is. Als je nou ja. als je je hersenen wil blijven trainen, vooral heel veel. Eten. Nou ja, als ze mij gewoon elke dag een radioprogramma geven, dan gaan die kaken bij mij even goed al heen en weer. Ja, de mensen moeten toch nog vermaakt worden. Dus ja, dat is de maar... enige zien waar nog wat gebeurt dan. Ja, ja maar kouden, dat is niet, Iets anders? niet het bewegen van je mond is moeilijk, maar gewoon het bewegen van je mond, het proeven, het uh, doorslikken, alle, de, ziel... hele, de hele combinatie ja? is zo ingewikkeld, het schijnt zo ingewikkeld te zijn dat je zoveel hersenactiviteit tegelijkertijd gebruikt, ja? dat dat heel goed voor je hersen oh, Oké, okay. ah. okay. we moeten toch wel blijven eten. Ik dacht zelf, nou goed, maar die uh, gezondheid apps van de, de, de, de Apple Watch eh, worden straks gewoon gestraft op allerlei dingen die niet te gezond zijn voor ons. Dus dan uh, zijn ja, dan, we toch overleden aan de die sapjes. Moeten we net zo'n dieet hebben als uh, Steve Jobs? Uh, ja. Dat ja, maar we, die was het omdat hij ziek was, geloof ik. Nee, die, die had alleen maar dingen van uh, wat van de boom was gevallen. Ja, natuurlijk. Uh, dat was echt, uh, die, die was uh, ja. vegetari vega ja. veganist, veganist, maar dan het, uh, veganist ja. 2.0. Uh, zeg maar. oh, okay. oh, oké, maar het is echt heel extreem. Het ja, hij is wel milieubewust, maar lijkt me toch al die apparaten die je gemaakt hebt, dat ze nou niet allemaal echt even milieubewust zijn. Ja, ja, overcompens ik... Overcompensatie noemen ze dat. Oké, oh, okay. overcompensatie. Oh ja, <laughs> oh, ja. een beetje goed te maken. Nou, hebben uh, we nog één klein berichtje als afsluiten? Ja, dat is een Amerikaanse dief die werkte uh bij. Een, uh, bij een pakjes die zoepies op Phoenix, Arizona. En hij heeft verborgen een pakketje onder zijn hemd... en dat heeft hij na de hand heeft hij dat geruild tegen 20, uh, voor 20 dollar wiet. What? Maar het bleek dus dat hij een gestolen diamant... van 160.000 dollar heeft geruild dus. Hè? Dus tja, toen het dan kwam werd hij uh, gelijk ontslagen. Hij had hem al geruild, die edelsteen. En die is wel teruggevonden en terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. Maar uh, ja, die jongen zelf is uh, aangeklaagd... en verschijnt binnenkort voor de rechter. Zuffert. Oh. Had ze goed uit kunnen pakken. Hij had zijn vriendin dan, die diamant moeten geven. Le Le Le Leuke woordspeling. Goed huh? kunnen huh? uitpakken. Ja, had het goed uit kunnen bij haar helaas. Suffertje. Nou, ja. uh, dit was Toebak Leef van de Radio. Ik bedank oh, voor het uw aandacht. Oh, wat is dan weer gebeurd? Zullen we ja. volgende week weer afspreken? Nou, nou okay. Okay. ja, ik, ik moet even kijken of ik kan. Oké, ik moet even kijken of ik kan. We nog één plaatje. Of je. ik zin heb. Hé, het is dat Tuurlijk dan weer? Wel. het is Dierendag volgende week. Oh, dan wil oh. ik vrij. Hey, hey, natuurlijk. Het is vandaag ook Burendag trouwens staat er ook nog even bij stil. Ja, eigenlijk uh, heb ik. Daar was de vorige week. Nou goed, ik moet Eens afsluiten vandaag. The War on Drugs, een beentje, We hebben een single uit. Dat heet Under the Pressure. He? Laat je, je niet uh, te gek maken al die druk.